Goedemorgen, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn zes doden gevallen bij een ongeluk in Nieuw-Beijerland gisteren. Dat maakt de politie nu bekend. Naast de zes doden zijn er zeven gewonden, van wie één zwaar gewond. In de plaats bij Rotterdam reed gisteren een vrachtwagen van een dijk af... en kwam terecht op een barbecuefeest. Burgemeester Abtrood is geschokt. Ik heb mensen gesproken die er direct bij betrokken waren... en die aan de ene kant... Ja, het geluk hadden zeiden ook. Ik had mijn kinderen vast en we zijn niet geraakt. En die zeiden, maar we hebben gezien wat er met sommige anderen is gebeurd. En vraag zich af, dus mensen zijn echt in shock. Het verdriet is heel groot en de onzekerheid ook. Dit is echt een ramp. De chauffeur van de vrachtwagen is een 46-jarige Spanjaard. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. Hij had volgens de politie niet gedronken. De organisatie van de Solex-race in Heeswijk Dinter bij Den Bos zegt verslagen te zijn na het ongeluk dat vannacht gebeurde. Een 21-jarige man kwam onder een boomstam terecht die hij samen met vrienden probeerde op te tillen. Een trauma heli landde nog, maar de man overleed al voor hij naar het ziekenhuis kon worden gebracht. Volgens de organisatie gaat de Solex-race door, maar in aangepaste vorm. En dit weekend is op de Uitmarkt in Amsterdam de opening van het culturele seizoen. Normaal gesproken staat alles dan vol met kunstwerken en kraampjes... en lopen er cabaretiers en muzikanten rond die het gezellig maken. Maar dat is dit jaar ietsje anders. Er wordt nu meer gewerkt met QR-codes. Als je die scant, krijg je info over een voorstelling. Maar daar is niet iedereen enthousiast over. Bedroevend. Om te huilen. Waardeloos. En dan moet je nu weer even met je telefoon. Ik wil juist even niet met mijn telefoon. Maar het is echt de digitale wereld. En daar ben ik nog niet helemaal aan toe. Ja, ik... Daarvoor kom ik als toerist nog niet naar Amsterdam om hier websites te komen scannen. Ja, waarom ze dit jaar met QR-codes werken is niet helemaal duidelijk. Vandaag is de laatste dag van de uitmarkt. Vanavond zijn er dan wel echte optredens. Het weer, de dag begint zonnig maar fris. Vanmiddag is er wat bewolking. In het noordwesten kan het een beetje regenen. Het wordt 20 tot 24 graden.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 It goes that would eat it down. When she walks, it's just like a thumb, but that swings so cool and sway. It's just so gentle that when she passes, each one she passes goes that would eat down. Amy Jane uh, Winehouse, ook al bekend onder Amy Winehouse... met het nummer uh, The Girls van Ipanina. Een hele andere versie. en Amy Winehouse is natuurlijk op 23 juli uh, 2011 overleden en was een uh, bijzondere Britse jazz- en soulzanger. Ze werd bekend in het Verenigd Koninkrijk met haar album Frank. In de rest van de wereld werd ze bekend met haar album Back to Back... met erop de hitsingles Rehab en Back to Back. Ze werkte samen met onder meer Mark Robson, uh, Ronson en het bezorgde haar de grote hit Valerie... een cover van een liedje van de band The Sisters. Winehouse kwam vaak, zeer vaak, negatief in het nieuws... vanwege haar alcohol- en drugsverslaving. Ze werd wel de eerste Britse zangeres en artiest die vijf Grammy's won. Uh, Super welkom in de tweede uur van uh, Jazz hier op ZFM. Mijn naam is Marco, ik vind het heel fijn dat u luistert. In de tweede uur gaan we een beetje ander soorten jazzmuziek uh, spelen. Maar u zult het zelf uh, ondervinden en op het eind gaan we een beetje over naar... De, uh, de funkstijl. Laura Fiji. Jullie gaan nu luisteren naar een nummer van mij. Uiteraard op ZFM Radio, het rippen van Zandvoort. This is our night. Please switch off the Laura Ficci van het album Change Midnight Stroll. Maar voordat het uh, nummer van Laura Ficci werd gespeeld... wilde ik eigenlijk nog even een afkondiging doen. En dit ging niet helemaal uh, lekker, om het maar zo te zeggen. En het was namelijk een uh, nummer van uh, Jimmy McGriff. Van het uh, uh, album uitgebracht door Blue Note. Swing low, fly high. En het nummer heet uh, Blue Juice. Een prachtig nummer. Uh, gespeeld door Jimmy McGriff op een Hammond B3-orgel. Uh, het is natuurlijk een Heman B3, ook is natuurlijk een uitgesproken instrument... wat veel gebruikt wordt in de, in de rhythm en blues. En zeker in de jazz, maar ook heel veel in de, in de, in de funk-muziek. Uh, ik vind het een prachtig instrument en het heeft een bijzondere warme klank. Vandaar dat ik het nummer ook had uitgekozen van uh, Jimmy McGriff. Het volgende wat ik klaar heb staan is een, uh, dat zijn de, de conversaties... oftewel de conversations with Christian, Christian McBride... Het nummer heet uh, Bubbles, Bingles and Beats. tussen bas en trompet. Net zoals bij het uh, andere nummer dat een Hammond Bitterie al eigenlijk uh, niet mag missen in de jazzmuziek, is het ook met een basgitaar of een contrabas, wat natuurlijk heel vaak gebruikt wordt in de jazz. En ook instrumenten die nog veel vaker gebruikt worden in de jazz, is bijvoorbeeld een silofoon, uh, uh, drums, piano en saxofoon. En natuurlijk ook weer de bas van uh, Christian McBride. Het volgende nummer is Team for Kareem. Oosthuis met de nummer Never Can Say bij het origineel Is natuurlijk van de Jackson 5 of ooit door de Jackson 5 uitgebracht. Het is ook niet uh, door de Jackson 5 geschreven, maar het is uh, door de Clifton Davis ooit geschreven. Het is een prachtig nummer. Mooi van deze opname vind ik dat het uh, zo vreselijk vol klinkt met die prachtige stem van Treintje Oosthuis. en dan die gitaar erbij. Het zijn uh, eigenlijk maar twee muziekinstrumenten. Het klinkt toch helemaal vol. We zijn nu lekker aangekomen bij een Nederlandse muzikant, zoals Treintje Oosthuis. En het volgende wat ik klaar heb staan... is een, uh, wat ik een fantastische trompetist vind... en een heel veelzijdige trompetist. Ik heb hem vaak live gezien... omdat hij in de vaste band van uh, Candy Dulver. Uh, onder andere heeft gespeeld of speelt. En het is uh, Jan van Duijken. Uh, hij komt uit uh, Rotterdam. Hij speelt uh, een trompet, eigenlijk de buigel, Een iets kortere trompet... met een prachtige warme klank erin. En ik heb uh, iets uitgekozen van zijn album uh, Fingerprint. En dat heet... 1912 7th Eve Van Duiken van het album Fingerprints met uh, special guest Candy Dover en waaronder onder andere ook nog Tom Beek, Jesse van Ruuden, Manuel Huckers, Ronald Koel cool en Martijn en Vink op meespeelden. Het is een, uh, nou, ik ben echt uh, groot fan van deze man, deze Rotterdammer met zijn prachtige warme klanken van zijn uh, trompet Bugel. Zometeen in dit, uh, in dit uur ook nog een prachtig nummer van Candy Dilver, waar hij ook zelf op meespeelt. Alleen dat nummer is dan uitgebracht door Candy Dilver. In ieder geval, uh, we gaan door met uh, jazz hier op deze prachtige zondagochtend bij ZFM. Van 10 tot 12, ZFM Jazz. Mijn naam is Mark Frank. Ik vind het super fijn dat u luistert. <tied> LinkedIn op zijn uh, alt sax prachtige klanken in ieder geval. In ieder geval, ik heb iets nog iets uh, speciaals gevonden en dat is, uh, nou, men kent het vast wel, het programma de beste zangers wat uitgezonden wordt op de Nederlandse televisie en het uh, programma staat eigenlijk centraal dat een uh, artiest uh, een nummer van een ander artiest zingt en te horen brengt... maar dan eigenlijk in een ander jasje gestoken. Nou, dit gaat om seizoen 11. En uh, in, de, in de hoofdrol stond hier Treintje Oosterhuis. En uh, een van haar uh, medekandidaten in het programma was Alan Clark. En die heeft haar nummer uh, Touch Me Here en Touch Me There... in een compleet ander jasje gestoken... maar in een superleuk uh, jazz jasje. Ik zou zeggen, uh, oordeel zelf. Zoals gezegd, onze eigen Alan Clark met Touch Me There.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 Your affection, you gotta bring it to me. Your power makes me feel so shy, shy, shy. Ooh, keep my glory high, keep my glory. High. Alan Clark met het nummer uh, Touch Me There... wat eigenlijk voor nog een, een puur Disco nummer is uit de jaren 90 van uh, Treintje Oosterhuis. Uh, prachtig nummer. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen. En zoals beloofd zou ik nog een, een, een beetje overgaan naar de funk uh, muziek. Nou, ik heb een uh, artiest uitgekozen omdat ik een speciale voorliefde heb voor saxofoonmuziek. En dat is Maceo Parker. Dat is een Amerikaanse uh, alt saxofonist die eigenlijk bekend is geworden omdat hij altijd in de band van James Brown heeft gespeeld. Hij is ook uh, twee of drie keer meegewezen op de Wereldtournee van Prince, Samen met Candy Dulfer. Zoals gezegd, uh, ik heb een nummer uitgekozen van uh, Maceo Parker. Zoals die ook genot wordt, Maceo Parker. En het nummer heet uh, Chicken. We zijn alweer aan het einde gekomen van uh, de prachtige twee uur jazz op de zondagochtend bij ZFM. Mijn naam is uh, Marco, ik vind het fijn dat u geluisterd heeft. Uh, ik heb nog wel een, uh, een mededeling uh, voor volgende week. Volgende week staat natuurlijk heel Zandvoort in het teken van de Formule 1. En het hele circus zet uh, Zandvoort op zijn kop en natuurlijk ook de radiozender ZFM. En uh, dus zullen radiouitzendingen zijn speciaal omtrent de Formule 1... en daardoor verplaatst de jazzuur, wat normaal van 10 tot 12 is naar een 9 tot 10 met mijn collega Jeroen. Dus volgende week, niet op het gewenste tijdstip van 10 tot 12... maar op uh, het tijdstip uh, 9 tot 10 met Jeroen. We luisteren nog naar de klanken van uh, Maceo Parker... van het album Mo Roots, het album Chicken. En ik wil graag uh, uh, gaan afsluiten met een uh, met een nummer... waar eigenlijk ook wel... Uh, Kenny Dulfen heel groot mee geworden is. En uh, ze speelt het ook eigenlijk op al haar uh, live-optredens. En het staat ook op haar... Uh, ...op haar eerste album... ...haar eerste album uh, Sexuality... ...en het is het nummer uh, Pick Up The Pieces... ...en Pick Up The Pieces is het uh, origineel... ...is uitgebracht door de Average White Band. Ik vind het een, uh, een, uh, een bijzonder mooi nummer... ...en uh, daarom wil ik het toch graag uh, te horen brengen... ...en uh, mijn grootste vriend Jerk uit Duitsland... ...had ook uh, speciaal voor, uh, voor dit nummer... ...had zijn verzoek ingediend ...voor dit nummer te spelen. Ah zo... Ik uh, wil u nogmaals hartelijk bedanken voor het luisteren naar Jazz. Yes. Mijn naam is Marco, ik ben er over een paar weken weer. En ik sluit af met uh, Candy Dulven met Pick Up Pieces.